De eerste wereldoorlog werden we niet alleen verblijd met een nieuwe dansrage, maar ook met een nieuw medium, een wonder dat de wereld in onze huiskamers binnenvoerde, een droomfabriek die alle mensen dichter bij elkaar zou kunnen brengen: de radio. De radio. Yes, that's In Nederland werd het nieuwe instrument bespeeld door Vara, KRO. VPRO en CRV en door de Afro. Hier Hilversum de Afro. We zijn hier op het ogenblik op het station in Hilversum. Hier komen, ondanks weer en wind, 500 vrouwen luistervingen uit Amsterdam aan om bij te wonen onze in U hoort, ze worden met muziek, muziek verwelkomd. Ah, daar is de stationchef. Vertelt u zo'n extra trein zoals deze avondtrein. trein geeft dat niet de heleboel komt in uw bedrijf? Nee, het is natuurlijk wel een beetje drukte wat we er hebben, maar die drukte wordt wel door het vervoer. We zijn werkelijk aangenaam verrast. Dat de Avro, de mensen hier met ons zit heeft vervoeren. We dat hebben al meteen allemaal avro- jongens vooruit. Part de even. top. Is u, is u van het actiecomité? Ja, ik bent u goed gedaan. Ja, we eh, welkom in Hilversum, meneer Staag. Dat u wel. We hebben al wind en weer getroosterd, hè? Huh? u? hebt hebben al wind en weer getroosterd. Ja, zeker. En we zijn nog behouden aangekomen hier ja, dan. Nou, kijk eens, dus allebei vol. en uh... de kleuren in de rij. Ja, zeker. En u hoort, de muziek is alweer. We zijn zet het klaar. Het <laughs> Geachte dames en heren uit Amsterdam, reizigers uit de bonte distantiegaatjes Stel u onze verheugenis en verbazing voor, dat toen wij de gelegenheid overstelden om een bonte dinsdagavondtrein te bezetten, er niet minder dan drie treinen tegelijk werden volgeboekt. Tantje die op, op, op, op de radio. Ze zegt je af dat ooit verdocht, het is nu helemaal zo. Het van die radioman gedrukt is, dat en ook. Van Tantje die verliest op post op, op, op, op, op radio. <muchessie> Dit raden ons van die radioman Geducht dus is als en oog Want voeten oh, van tozen is verliefd Op de voeten van de radio Hallo, je van de Wonk Hallo, Nico Zeg, vader, je hoeft mij niks te vragen, hoor Ik kom het jezelf al vertellen Oh nee, nee, nee Blijft u alstublieft weg Ik ben in zekere zin verantwoordelijk voor uw gedrag U brengt mij nog in de grootste moeilijkheden Hoor, daar eens uit mijn mond Die nooit in onvertogen woord gekomen, hoor Wat zet je me daar, van? Want... Ja, maar ik geef u de verzekering. Als u het te bond maakt, dan kom ik u halen. Nou, dan ben ik toch zeker zelf bij. Wie breng je mee. Ik wou maar beginnen met Jan Hendrik. Maar de bedoeling is dit. Ik wou hier vanavond een beetje Jacob hamelen. Carratje, carratje, sedispaanisch man. Dank u wel, Ryan. Ik was al heel gauw ingeburgerd. En Nederland is in de ware zin van het woord mijn tweede vaderland geworden. Ja, ja. Please think of me then, while we're apart. And we will love you, what's in your heart. Let's keep on dreaming, a love dream. Until tomorrow There is a Dames en heren, goedendag En wel te rusten, dit is het einde van het AVRO-programma voor vandaag. Duizend oren horen een tafel echt sympathie. Goedendag in den ether door de afro na de zending uitgedraad weinig een slecht denken even aan de paarden van woord. samen als Berlijn of Londen hebben al zo vaak gehoord Goedenacht. En wel te russen, wel te russen, goede naam. Daarvoor gaat nu sluiten, haar dag is volbracht. En dan to la la pina Hallo hier Hilversum, hier is de Vara. In zacht rode kussens ter spoorwegcoupé, daar zit een gezelschap bijeen. Ze schimpen en schelden op het mindere volk, dat werkvolk is intens gemeen. Ze vragen steeds maar hoger loon voor hun werk, er is niks die proleten naar het zin. Ze schelden nog verder, maar dan komt de slaap en het deftige gezelschap slaapt in. Maar hij die niet slaapt, is die ruige proleet daarvoor op de locomotief, die te leven van honderden heeft in de hand. Hij wordt door geen moeheid of slaap overman. met één been in het garage en dan er in de cel. Gij eerste-klas-slapers bedenk je het wel, zijn handen zijn vuil en als stinkt je naar zweet, Die man waakt voor u, hij de proleet. Op deelgulden verzoek. Het is zo populair geworden harmonica liedje. Van de kroeg Speelt de harmonica De duiten uit de Zeemansbeurs En in de toon van Gelaar Haar er de karaoke uit Een rumba of een trot De mens die van Muziek geniet Verdeet zijn Droevige land Zing van de trouw De het leven Vergaat Zing van het schoos dat in sprookjes bestaat. Zing van dingen waar ik niet weet. Zing dan dat ik mijn zorgen ga Dat zit er niet alleen in het veilig stellen van je eigen leven. Je moet ook aan anderen wat van de zon willen geven. En als je dat hebt betracht en niet alleen op je eigen manage hebt gelet Nou, dan heeft onze lieve nee, tenminste niet voor niks op de wereld gezet Dat mag ik maar zeggen Was is en niet jene jong, jene schoen. schnell dat die trappen, meer Waar was die krachten werden zwak, de haren groen. maar nee, zit, man, kleed zit, men mag z'n schijn. En dat die dran en er zit, dan moet er Dat was geseen, is geseen, niet woon. En wij draaien. Want waar ik zit of lig of sta, daar zit, staat lichterea. Zeg. Ik hoef u belangstelling verzoeken voor 100 kilo gestold eigen vet. ben malaria, bij mijn harmonica, dan klinkt op de straten gezag en viool. Wat hebben de reuzen er Godzilla, wij hebben een vorm van Alsjeblieft, dames en heren, een schijntje voor de muziek. Voor de jongens. En dit, dames en heren, moet dan weer het einde zijn van ons programma van vandaag. Wij nemen nu afscheid van u met Fairwell Blues. Maar wij komen terug. Hallo, hallo, hier is de KRO. In naam van de hoe open de woord als Nederland staat voor deur. Zij allen, zij willen de studio zien, de wonderen van het interieur. Zij hielpen bij bomen in woord en in daad. Ze staan op de bres en de vrouw is paraat. Hij wendt zich tot groot en tot klein. Wees welkom op domein. Domeen, Dat waar allen nu het liefst maar dadelijk gingen. Luidt het parool van de kroon niet zo dringen. Wie denkt dat de radio slechts een middel is om zich af te leiden en te amuseren, Verlaat dit heerlijk middel ten ontwikkeling en beschaving, op religieus en maatschappelijk gebied, toch niet veel meer dan tot een gewone alledaagheid. Luister aan van de radio, stem je af op de KRO. Vind je zeker een vast stemming die bij je past, ventel aan je afzorgen en last. Pastor, Verkwien, het is goed gezien, de radio geeft genot. Vreugde, vrolijkheid, wat de geest blijft, als de rook op puur verbreidt. Pastoor Verkwien, wat goed gezien, de radio moet gewoon. Het is al het wordt gebald, de kerel voor jong en on. En er is altijd een Want de rest, een oorlog is toch onvermijdelijk. De mensen die schreven het dagelijks vol angst. Bewapening wordt het geleidelijk. De heren die zijn met God maar weer bevriend. Een oorlogsstuif wordt op miljoenen verdiend. Waarom heeft men ook die met vrede verleid? Dat ligt in de mensen en niet in de tijd. Voortelpaal, Voortelpaal, rijdt u rustig mee. Oh, wat is zo heerlijk in een paar open vleeg. Voortelpaal, Voortelpaal, rijdt u rustig mee. Oh, wat is zo heerlijk in een paar open vleeg. Goedemorgen dames en heren. Of misschien moet ik al zeggen goedenavond. Ik weet niet wanneer deze conserve-uitzending ...onder uw gehoor zal komen. We geven in ieder geval ons pauzeteken... ...tot het tijdstip van aanvang. Goede oude radio. VPRO en NCRV... ...hadden zich in het vooroorlogse Nederland... ...nog niet aan het amusement gewaagd. Maar toch hadden ook zij figuren... ...die in de ware zin van het woord populair genoemd mochten worden. Iedereen zat als een toestel als dominee Spelberg kwam of Johannes de Heer. Soms, mijn luisteraars, komen de dichters, de spelers, de muzici, de kunstenaars, de verkondiging van het evangelie meer nabij dan de dominees en de pastoors. Op die heuvel daarin stond een ruw een kruis het symbool van vervloeking en puls, Maar dat kruis werd een mens, tot het kostbaars kleinoos. Daar God werd aan dat hout werd vervuld. Klem hij daarom aan dat dat kruis, tot de Heer komt en met hem het loon. Al die grote dag aanbreken hij om dat kruis... ...dan verwisselt voor de eeuwigheid groot. Ondanks die vijf verschillende etherstromingen... ...waren we vaak nationaal verbonden. Bijvoorbeeld toen we in ons veilige Hollandse binnenhuisje... ...de levensgevaarlijke landing van de pelikaan mochten meebeleven. Op 30 december 1933... Stonden Jan Broeks en Piet Meijksenaar op Schiphol om de terugkeer uit Indië voor ons te zien. Ook toen er niets te zien was. Luisteraars, op dit ogenblik is het vliegtuig waarschijnlijk boven het veld. Men schreef tenminste aan alle kanten, daar is het. Maar het is op dit ogenblik nog niet te zien. Met zekerheid durven we het dan ook nog niet te zeggen. Men verzoekt stilte, wat ook zeer begrijpelijk is. Men kan dan beter het geronk van de motoren horen. Maar ik geloof ja, maar... dat... Ja hoor, het schijnt toch wel... Het schijnt toch wel dat het toestel in de lucht is op dit ogenblik. Ja, ja, ja. Geronk ja, het geronk sterker. Het geronk horen we nu, maar ik heb al gezegd het is toch nog wat mistig. En de wolken hangen betrekkelijk laag op dit ogenblik. Het wordt sterker, het wordt al sterker. Ik ja. weet niet of ja. u het al kunt horen. Licht is nog niet te zien. Nog een ogenblikje. De afzetting maakt zich een Men gaat elkaar een arm geven. Men verwacht natuurlijk het ergst op dit ogenblik. Het is nu boven het veld, maar toch nog onzichtbaar. Het geronk is echt duidelijk hoorbaar. Men kan merken dat het vliegtuig in een kring vliegt. Dat hoort men aan het geronk. Het is nu weer recht voor ons. De strak was het achter mij. Maar het ligt. Het licht is nog niet te zien, waar blijft het? Waar blijft het? Maar inderdaad vrij onverwacht is het toestel op Schiphol aangekomen. U hoort nu duidelijk het juichen van de menigte zo dadelijk. Ja, op dit ogenblik is de toestel op de begaande grond aangekomen. Ja. We kunnen het niet zo duidelijk zien, omdat de plotseling een haag mensen voor de microfoon is komen staan. Maar één van ons is even weggegaan en hij kan u dadelijk alle inlichtingen geven. Ja. Riet, kunnen we mededelen dat deze landing een buitengewone prestatie is geweest? Zoals we aanvankelijk mededelen zouden de het geschiedenis op het radio maken. De mannen heeft dit gecomponeerd, maar is het dan zonder van afgestapt. En heeft het dan maar tegen de wind in, op de normale wijze, zonder de hulp van de radio gepresteerd. Een buitengewone ver verrichting. En toch, als zij heel goed Ha, ha, ha, ha, ha, ha, dagen de in en veertig, dat gaat nu met de pelikaan, pelikaan, pelikaan. Dat gaat nu met de pelikaan, met de pelikaan. Ach, waar is de tijd gebleven... toen radioprogramma's niet van tevoren werden opgenomen... maar direct de e in werden gestuurd. Met weemoed denken we aan de spontane lunchmuziek uit 1935. Dames en heren, het KRO-trio... El Schneider programa de la Paloma De, de, de, de snaar van de pilot is gesloten. De is een Smit. een dames en heren, een Nu kunnen we zien hoeveel duizenden beetje hier aanwezig zijn. Bijna de hele tribune in het beetje gedeelte aan de beetje een beetje een beetje een en een massa. een overigens hoe dat een beetje een beetje van beetje bereikte de Belgische achterhoede zonder dat er één Nederlander aanwezig was. Maar de heren Belgen beetje een beetje een ogenblik, een was een ...voor Smit om zich zeker wel van 10 meter afstand ertussen te werpen... ...en dan ineens onverwacht in het uiterste hoekje... ...en onhoudbaar voor Christians de bal in het net te kogelen. Prachtig. Zo heeft Nederland dus na 8 minuten, 8,5 en een halve minuut ongeveer, een 1-0 voorsprong. Ja, als iets de radio populair heeft gemaakt, dan was het wel de voetbal. En als iemand daartoe heeft bijgedragen, dan was het wel Han Hollander... ...die er zelfs in Louis Davids stijl een liedje aan bijde. Ze kruisen met z'n allen bijna in de radio, zo'n zondagmiddag van een Interland. Is plotseling gedaan met crisis, politiek en zo, de voetbaltoon beheerst nu het verstand. Men ziet verlangen naar het moment dat de verbinding komt, daar plotseling wordt met een bekend geluid. En als de laatste klanken van ons volk niet zijn verstomd, dan rolt het spel de luidspreker al uit. De spelers nu op het veld, blum naar het toegesteld, ze trappen zich wat los. Nou winnen wij de tos en wimpert al hoera, je kop ligt op het pa. De scheidsrechter die fluit, dan gaat hij nou vooruit. We hebben wind in rug, dat scoort nog eens zo vlug. En Wimpie die trapt mee, de divan ligt in twee. Maar pa die merkt het op, kost Wim een vrije schop. Die op het allerlaat, zeer zuiver wordt geplaat. En eventjes daarna. Op geen van pa, van louter vlucht en jool, want Holland maakt een gool. En de familie om de radio geniet, met een verheffing plegen zij dit voetballied. Hij zei niet van, om achter een voetbal aan te schouwen, Wij zijn niet bang want de jongen kan je bouwen. Ons kader Holland zelf kan is niet te verslaan. Zolang er zulke keien voor de doel ontgaat. Berlijn, we kunnen het gerust zeggen, is volkomen een Olympische stad geworden. Men denkt aan iets anders, men spreekt over iets anders. We hebben dat onze aankomst hier trouwens volop gelegenheid gehad. De kennismaking te hernieuwen of voor het eerst kennis te maken met allerlei sportvrienden uit alle oorden van de wereld waarbij vele vrienden die we van vorige Olympiade nog kennen... en allemaal zonder uitzondering uit welk land... van overzee of uit Europa ze ook naar Berlijn gekomen zijn... allemaal zijn ze vol lof over de onberispelijke organisatie... en over de volkomen olympische sfeer die hier in deze olympische dagen heerst. Nee, we waren beslist niet bang toen we deze Hollander in 1936 naar Berlijn stuurden. We bleven sportief... Vooral in 1937 toen koningin Wilhelmina de Wereld Jamboree opende. Die jaken, die jaken, wat clear the jamboree open hier holland wereld jamboree De deed een nieuwe kunstvorm ontstaan, het hoorstel. Nederlanders die nog nooit een theater hadden bezocht, maakten op deze manier kennis met het toneel. En ze luisterden in 1937 naar de ruzies van Corruijs en Louis de Brey, of liever van de compagnons Potash en Perlemoer. Als Uiteindelijk komt bij jong andere voor een leugenaar gaat uitmaken dan op. Oh, nou Zeg maar in mijn gezicht. Ik heb het gedaan. niet, Ik heb het gedaan. Ja, ja. Ik heb gedaan. Ik heb het Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik gedaan. Ik heb het gedaan. Wacht, heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ja. Kon Ik je je gedaan. Ja. Ik Zou jou toch Ik voor een gedaan. Ik heb het gedaan. je heb het gedaan. Ik ja. Met ik fijn. Hier. Hij heeft een sigaartje van me. Huh? Heb ik gekregen ja. van Marlinski. Ja. Een natte handwerk Borneo. Steek het op. Hier zo. Ja. Ja. ben je wat broer. Dat moet wezen. Doe je neus. Er is plaats ja. genoeg voor. Ja. Huh? Waarom moeten we toch al doen maken. Waarom? Eh? Geef me een ziekte. Hoe doe je me zo'n stinkstok in mijn handen te stoppen? eh? Oh. Oh. Is die sigaar niet een dromen rijbewonnen. Oh, we een rijven? Als je weer zo'n rijbe hebt, geef hem dan aan je familie van Faustkamp. Oh, wat een mail, wat een mail. Het lijkt wel of de groot door je bloed is geslagen. Ach. Dat Ach. is daar zijn geboren. Geen wonder dat je romatiek hebt. Yeah. Oh, wacht even. En ja, die laat weer eens wat vallen die meneer. Meneer André Jeff. Ja. Hoe lang moeten we die beurs nog hier houden? Wat is er dan met beuren? Is die jongen niet geschikt? Oh wat is hij geschikt? Toen hij me vorige week een rekening aan persten ...en voor 80 dollars in plaats van 800. Zo geschikt is die. Muziek en ook die dat niet verstand. Zullen die van boek houden? Kan die jongen nou helpen dat die muzikalisch is, muzikalisch. Met alle operas buiten zijn hoofdkind Van ja. de straviaat, dat het de dollarsprinces... Ja, is hier een muziekwinkel of een mantelzaak? Daar gaat het niet over. Daar gaat het wel over. Wou je dat hij een ballet in je kastboek? Och. En is die? Stieper, wat die vandaan? Terwijl van de straat? Schraap jij een wildvreemde man op om onze cheques uit te schrijven en ons geld te beheren? En, en ga maar. zeg je Maurits, dat een jongen zoals hij die gestudeerd zijn op ja. de universiteit ja. in Moskou? Ja. Geen dief is. Nee. En we kennen je het talen, yeah. Hij spreekt zijn Frans, zijn Duits en zijn Engels en yeah. Nog beter als jij en ik. Yeah. zo'n jongen zal ik laten verhongeren. Nee, yeah. maar. Maar het enige wat sommigen hun compagnon voor gebruiken is om ja. hem de schuld te geven van alles wat slecht gaat. En yeah. van zichzelf te laten voorstaan yeah, yeah. op alles wat goed gaat. Ja, yeah, ja. Yeah. Compagnons? Och. Compagnons? Och. Dat is hier een echo, boven. En de Nederlandse jeugd. Van 8 tot 80 werd verwend met kinderuurtjes door Antoinette van Dijk, Willem van Kapelle en Jacob Hamel. Het wind het angst en regen zijn de maatjes die de Dat komt dat lood, dat voor je, diepen maar in de nacht met die een reet? met die een strijken? Dan met die een wakker? Met wie een draaien? Met die de dieren van dieren van dieren. Met wie de dieren leren het aan? Nee, niet draaien. Even denken. Ik weet het zelf. Oh, oh, oh. Wat is dat? Kom maar kiesje. Wat scheelt er aan? Niet draaien. Wat is wakker? Ik ben het, vader Molen. Ik heb toch niets met januari te maken. Niet draaien. Doe nou, wat schilderen, waarschijnlijk. Hé, dat is een gedruk. Nou, we horen je het beschreven. Heb je gedroomd? Waarom is de aarde rond? Nou, trek jij dat maar niet aan. Waarom heeft de minuut 60 seconden? Nou, wat ons dat dan, Wie vraagt dat? Hij vraagt het. Anders gaat hij draaien. Ach, oh, laat maar draaien. Dan draai je bij mee. Tijd de nieuwe uitvinding van de radioreportage waren we ook oorgetuigen in het Tuschinski Theater toen Fien de heldin van de jonge Nederlandse filmindustrie, gehuldigd werd door haar Franse kunstzuster Mistein Guet. Wat ik wil zeggen is dat ik met mijn hart ben om Fien de Lamar te applaudireren, die een grote Hollandse is. En wat kan ik meer zeggen? Tout mon cœur est avec vous aussi. Et vive la Hollande! Ik zal naar Holland spreken. Ik ben zo blij dat de film zo in de smaak is gevallen. En ik hoop dat ik een tweede man niet teleur zal stellen. Ik heb zo prettig in Parijs gewerkt. En ik wacht met ongeduld de tweede film weer af. Ik dank u. Want van. te en In de beginjaren keken velen eerst even de radio kat uit de boom. Maar al spoedig ging men ook in de hoogste kringen de betekenis van het nieuwe medium inzien. In de crisisjaren Kwam minister-president Colijn dan ook vele malen voor de microfoon? Geachte land van landgenoten hier en overzee, Heb ik mij in de loop van de laatste jaren via de radio enkele malen tot u gericht? De aanleiding daartoe was niet altijd van vrolijke aard. Thans richt ik mij bij vernieuwing langs deze moderne weg. ...tot de bewoners van Nederland en van de overzeese gebiedsdelen van het koninkrijk. Maar ditmaal niet als woordvoerder van de regering... ...om tekst en uitleg te geven van bepaalde regeringsdaden... ...doch enkel en alleen omdat we elkaar van hart tot hart iets te zeggen hebben... ...die we alle vervuld zijn met blijdschap over den goede afloop... ...van de verwachte gebeurtenis in het paleis de Soesdijk. Jezus, oh, oh je, prinsesje is geboren. Dankbaar ontvangen met een Nederlands hartelijkheid. Niets in het land kan deze vrucht verstoren. Deed van geluk Waar ons volk mee wordt verblijf. Weg zijn de angsten gezorgen, door een betoverende macht. Niemand bent nu meer aan morgen, nederlandse volk zingt Prinses, Prinsesje is geboren, het wereldvolk weer feest. Laat u je vliegen, het is nooit zo mooi geweest. Geen hefdige campagne, raport en hefde van De Dan prinsesse van oranje, de troon van deze land. Natuurlijk was ook Lubendi van de partij al had hij in 1938 al duidelijk op een prinsje gerekend 1939 we vierden met Bob Scholte de 100ste uitzending van de bonte dinsdagavondtuin. ik zal zo, ver, zo ver, ver. in elkaar, maak nou lieve beweging na Kijk, je hebt wel chance, dat is de lampen dan. Die eenmaal heeft gedaan, kan niet stil meer blijven staan Dan gaat probaat, kijk eens hoe is dat staan Nu mag nu met uw voeten, even elkaar ontmoeten Nu even met je toepsel, het boepsel, zo. Duim naar achter, ja dat is mooi. En nu roept u allemaal, oei, ga al met glans, dat is wel een dansen. Onze vrolijke mezingrefreintjes weerspiegelden zich steeds meer het naderende onheil. We juichten niet alleen voor het garnizoen, maar ook voor de Kika-kolonel van Louis Noiret en voor Blonde Mientje van Willy Walden en Piet Muiselaar. En zo marcheert de troep voorbij aan scharen en gelegen. Elk die ze ziet, wat zijn wij, ons wegen mag er wegen. Komt dan spreekt ik dan dan dan dan dan Dat dan dan dan dan dan dan en dan komt de kapitein. De kapitein in de dan dan dan dan dan dan Dat dan de dan Dat dan dan dan dan dan dan dan dan dan en dan komt de San San Wie Die waren in de, woord, dan het goed, wel de, We de die voor welkende Jan de de koppel. En de vader van alle vader heeft Dan komt het even regimen. Zij de zieken dragen op het en Die vijf is Meine Schwestern und Brüder in voller Einheit. Hallo! in strommer Disziplin, was? Los, einfach. Hey! Hey! Hey! Kein Demonstration, aber ich, Los, fertig, los! Danke, Jungs. Zeker, ook jullie David liet zich niet onbetuigd. En meestal zijn die refreintjes reuze flauw. Maar hoe flauwer dat ze zijn, hoe gauwer de massa ze zingt. <lacht> Daar kan ik ook niks aan doen. We gaan het eens even proberen. En de kerel staat in het kippenhof van je toch, toch, toch, toch. je Bovenop de kippers. van je toch, toch, toch, toch. Ik wil niet zeggen dat we de Nobelprijs krijgen voor dit gebied. En Er is in de revue al zo dik wat gevraagd dat de mensen dat ze zo'n feitje willen meezingen, dat doen we nou eens niet. Laat ze nou maar alleen zingen van je tok, tok, tok, van je tok, tok, tok. Dat kan de grootste ambitieel, ik wil daarmee niks zeggen. Ik bedoel, ik bedoel, nee, ik versta me goed, ik kan dat zingen natuurlijk. Dus het is geen verplichting, het wordt niet gecontroleerd. De buurman uit het zoeterrein, zijn vader was spoelier, zodat hij als expert wel goede raad wist voor het dier. Van Zanten consulteerde hem, hij kreeg een goede zin. En hij legde kalme wachtels op het stuitje van de kip. En de kip kreeg er de king bij. Maar ze lijkt geen ei, maar ze ei. Het voltallige koor. De kip zat in de kippenhoor. Bovenop de kippen Ik Eén goed haan heb ik gehoord. Het is nog niet die algemene massa-zang, hè? He. Het is geloof ik de tijd van de rui, is het niet? Zouden we er een paar de pit hebben? Van zanten sprak, dat gaat me nou toch boven mijn begrip. En die dacht, ik ga eens naar de somnabule met die kip. Toen die, voor een daalde, in de transe was gegaan. Toen zei ze in slaag. het is geen kip, het is een haan. Ja. En die haan die kraait ervoor, dan blij. Maar die legt geen ei, maar die leeft geen ei. Nou, zuster en broeder. En, in de oh yeah. en zo zongen en lachten we toen al de zorgen weg, want ach, we hoopten allemaal dat er een wonder zou gebeuren. Dames en heren, in onze serie Niet Alledaagse Beroepen is vanavond het woord aan iemand die. Wel zeer zeker een niet alledaags beroep op beoefend, namelijk de televisiecameraman. Er is er maar één in het hele land, dus niet alledaags kan het wel niet. Het is de heer E.K. de Vries, die hier op het ogenblik naast me zit en die ons in de gelegenheid stelt hem naar zijn merkwaardig beroep te vragen. Uh, is het niet benauwend voor uw werk in zo'n klein studiootje? Want ik heb u wel eens zien werken, en dat is dan een studiootje, als ik het schatten mag, van 2 bij 3 of 3 bij 4 meter hoogstens. Om u de waarheid te zeggen, heb ik er eigenlijk nooit zo op gelet. Uh, dus kan ik wel rustig zeggen, nee. Het is een stuwende gedachte in die studio mee te mogen werken aan de oplossing van de schijnbaar onoverkomelijke te die de televisie vooral praktisch nog steeds stelt. Mocht ze in de toekomst doorgezet worden, dan zullen de moeilijkheden die de programmaleider en de regisseur ontmoeten, zeker niet de geringste en wellicht doorslaggevend blijken te zijn. Juist doordat die kleine experimentele studio misschien toch wel eens het eerste begin zou kunnen zijn van een nieuwe droomfabriek, komt zij met ons nu reeds heel groot voor. Onder van Erik de Vries zou nog meer dan 10 jaar op zich laten wachten. Clock, Na de Tweede Wereldoorlog werden we niet alleen verblijd met een nieuwe dansrange, maar ook met een nieuw medium.